10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Op de Veluwe geldt met ingang van vandaag code rood. vanwege zeer groot gevaar voor een natuurbrand. Het is de hoogste alarmfase. Eerder werd die ingesteld in andere delen van Gelderland. en in de provincie Utrecht, Het Gooi en delen van Brabant en Limburg. Volgens de brandweer is nu ook de Veluwe erg droog. Uh, het gras onder je voeten knispert, de heide is, uh, die, die knapt onder je voeten ongeveer een stuk als je er overheen loopt. Het is echt heel erg droog, dus het is wat dat betreft een dringend beroep om gewoon goed te blijven nadenken wat je in de natuur aan het doen bent. In je achtertuin uh, zet je nu ook niet een barbecue onder je coniferaag, want je ziet dat het droog is, je merkt dat het droog is. In de gebieden met code rood gelden niet alleen een stookverbod op tuinafval en een verbod op barbecueën en roken in de open lucht, er zijn ook enkele natuurgebieden afgesloten voor het publiek. De brandweer houdt de situatie onder meer vanuit de lucht in de gaten.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 De zoon van de nsb Rost van Tonningen is uitgenodigd... als spreker bij de dodenherdenking 4 mei in Culemborg. De uitnodiging komt van het comité Culemborg en Oranje. Grimbert Rost van Tonningen zal in zijn toespraak... zijn gevoel bij vrijheid onder woorden brengen. De uitnodiging past volgens het comité bij het herdenken in deze tijd. Voorzitter van het comité, Ebbo de Jong. Eerlijk gezegd vind ik dat meneer Grimbert Rost van Tonningen... eigenlijk zelf ook slachtoffer is van het feit dat hij de zoon is van...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 krijgt de vraag of TomTom Tom de opgeslagen gegevens mag gebruiken. Zo krijgt de politie via TomTom Tom bijvoorbeeld een overzicht... van hoe snel mensen over verschillende wegen rijden, zegt TomTom. Tom. Als er te langzaam wordt gereden, dan kan er besloten worden... om het verkeersnetwerk uit te breiden of om de snelheidslimiet te verhogen. Als er te snel wordt gereden, dan kan er ook besloten worden... om de snelheidslimiet te verhogen. Maar als dat op een gevaarlijke situatie kan leiden... dan kan de politie zeggen, nou, ik wil daar actief gaan controleren.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Muiderslot en knooppunt Diemen. Het zijn opruimwerkzaamheden, daarom is de ook dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Er staat 4 kilometer tussen Asten en Someren. De weg is dicht. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Zaardenheiken heiken naar Eindhoven. Via de A73 en de A2 de route via Robot. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De burgemeester van Den Bosch is boos op minister Ivo Opstelten... die wil Brabant in tweeën hakken. Twitter, Facebook en LinkedIn. Nederland is wereldleider in sociale media... De komende jaren worden steeds meer psychiatrische patiënten thuis... in plaats van in een instelling behandeld. Dat kan voor meer overlast voor de omgeving gaan zorgen. Het systeem zegt eigenlijk... laat die mensen maar in dat bed liggen. En het ochtendhumeur van Koos Postema... het is vier minuten over tien. Het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. De burgemeester van Den Bosch, Ton Rombouts, is niet blij met de nieuwe indeling van de politieregio's. Als daar minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt, wordt Brabant vanaf 1 januari 2012 opgedeeld in een Oost- en in een West-Brabantse politieregio, met respectievelijk de burgemeesters van Eindhoven en van Tilburg als korpsbeheerders. Meneer Rombouts, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebt u daar uh, zoveel bezwaar tegen? Um, de criminaliteit in Brabant is al jarenlang erg hoog. En, en uh, relatief krijgen wij daarvoor veel te weinig politiemensen om die op te vangen. Ja. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of de minister herstelt dat. Dat gaat hij ook doen. Er komen tientallen agenten bij... waar er, er honderden in Brabant bij zouden moeten komen op grond van berekeningen. Hartstikke goed nieuws dus. Um, en um, dat heeft meneer Opstelten dus voor de korte termijn netjes geregeld... voor een paar kleine stapjes voorwaarts... Maar eigenlijk is de beste oplossing nu er geen extra geld van het kabinet komt om uh, grote stappen te maken. Om dan ook maar gewoon voor een robuust korps voor heel Brabant te kiezen. Eén korps? Eén um, korps voor de hele provincie. En welke burgemeester en dat, zou daarover moeten dat, gaan? samen goed te organiseren. En daar zijn wij toe in staat, want de vijf burgemeesters van de vijf grootste gemeenten in Brabant werken met de commissaris van de koningin al een paar jaar lang als het om veiligheid gaat, goed samen. Ja. We hebben samen een REAC, zo'n informatie-expertisecentrum. We hebben een taskforce onder leiding van opstelte uh, vanaf januari in, uh, in bedrijf, ja. om de zware criminaliteit aan te pakken. Ja. En volgens mij is het dan een logische stap dat uh, als we nu de politievoorweer de komende 10, 20 jaar gaan indelen. Ja. We dat niet doen met regio's die meteen de kleinste van het land zijn... maar dat we hier in Brabant meteen een, gewoon een robuust, sterk korps krijgen. Ja, dus, men, dus niet twee korpsen, maar één. En welke burgemeester ja. zou daarover moeten gaan? Uh, dat blijft natuurlijk de burgemeester van de grootste gemeente. En dat, dat is? Van in Eindhoven. Dus het is niet zo dat u zegt, ik raak mijn speeltje kwijt en daardoor wil oh, ik dit? Oh nee, dat heeft er niks mee te maken, want ik, ik raakte het toch al kwijt. In Oost-Brabant zou Eindhoven ook de grootste zijn, hè? Ja, maar goed, wat is, uh, wat is eigenlijk het bezwaar van die twee dan, als je dat uh, afzet tegen, um, laten we zeggen, het korps rest van het ik, land? Ik, heb een, ik ben eigenlijk op het idee gekomen op, op het moment dat mijn korpschef, uh, mevrouw Barendsen, een lijstje maakte van de tien uh, uh, regio's die opstelten nu uh, voorgesteld heeft. En dan blijkt dat uh, het korps van Oost-Brabant het kleinste op 1a van Nederland wordt... en dat van West-Brabant het kleinste op 3a. Yeah. Als je dat in sporttermen zegt, staan wij onderaan in het rechte rijtje. En mijn ervaring, ik ben nu 15 jaar koersbeheerder, is... Dat wil je meespelen op dit uh, uh, veld. Dan moet je bovenaan in het linker rijtje staan. Ja, Dan net zoals bij de Dan je bij de top te, te mee te spelen in de play-offs, uh, ja. zo je wilt. Ja. Uh, en uh, daar wordt de poed verdeeld. Daar wordt uh, de macht over de politie uitgeoefend. Dat ja. zijn de burgemeesters die aan de tafel zitten met de minister. Ja. En het is ook gewoon gebleken... Dat die grote korpsen de afgelopen jaren niet hebben ingeleverd. Terwijl ze wel overbedeeld waren. En wij in Brabant een criminaliteit hebben ja. die op het niveau van de Randstad, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag ligt. Wij ja. hebben gewoon recht op meer politie. Dus Als het is een kwestie niet van centen. Kan worden dan maar graag een groter korps. Dus het is een kwestie van centen. Het is uiteindelijk een kwestie van centen, maar wat ik voorstel is niet iets uh, om geld. Het is het bij elkaar voegen, het fuseren van twee voorziene regio's. Dat hoeft dus geen geld te kosten, dat kan zelfs geld opleveren. Werker ja. nog, het zal meer politiemensen op straat brengen. Ja. Maar goed, de minister zegt, de nationale politie moet juist aansluiten bij de indeling van de justitieregio's. Uh, dat is heel belangrijk, uh, want er moet goed met justitie samengewerkt worden. Vandaar die twee korpsen. Uh, uh, maar maar uh, het feit dat uh, in Brabant uh, twee hoofd-officieren uh, van justitie uh, existeren... kan toch niet de belangrijkste uh, reden zijn om de indeling per se goed, goed zo te houden. Want uh, veel belangrijker is dat de criminaliteit wordt aangepakt... op het schaalniveau waar die criminaliteit zich voordoet. Ja. Er is vorig jaar een rapport uitgekomen dat zegt werkt nu niet met van die kleine regio's. Dus we zijn al met de drie regio's van nu aan het samenwerken. En mij lijkt het een logische stap dat niet meer met twee te blijven doen, maar met één. Maar met één, goed. Uiteraard hebben we ook even contact gezocht met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het departement dus van Ivo Opstelte. Daar zegt men. Het wetsvoorstel moet na de Raad van State nog door de Tweede Kamer. En dat is de plek waar de minister in discussie gaat over de Nationale Politie. De minister heeft de indeling gebaseerd op de gerechtelijke kaart van Nederland. En daar blijft hij bij. Al dus een woordvoerder van de minister. Ja, we, we kennen Opstelte. Uh... Heel stevige taal, uh, dat respecteer ik ook, uh, maar het is wel zo in dit land dat we niet geregeerd worden door een ayatollah die alles van boven kan regelen. Dus hoe noemt u opsteld een ayatollah? Ik zeg dat, het niet, dat we in dit land niet leven onder een ayatollah, <laughs> dat iemand van bovenaf kan zeggen hoe het allemaal moet. Er moet nu samenspraak komen, denk ik, toch... met die burgemeesters die nu nog koosweerder zijn... en straks met de regio-burgemeesters. En wij zullen met de Tweede Kamer... uiteindelijk moeten kijken in dit land... hoe kan het het beste geregeld worden. Ik weet dat ook in Gelderland... in een gevoelens uh, gevoelensleven... niet een grote regio van Gelderland en Overijssel... maar twee mm. provinciale korpsen. Ja. Nou, dan krijgt meneer uh, Opstel... daar een korps meer... en hier een minder houdt u er nog steeds... Ja, dus u gaat met hem om de tafel. Althans, dat wilt u. Ja. Is het ook niet zo, uh, tot slot, uh, dat het uh, op de achtergrond ook nog een rol speelt... dat straks geen enkele CDA-burgemeester meer regiobestuurder is? Voor mij totaal niet. Ik zeg het nog uh, in Den Haag... niet? Uh, het CDA-kringen heeft naar mij wel gevraagd... zou je voor een amendement zijn... Om daar op dat punt iets te regelen, heb ik gezegd, zinloze actie niet aan beginnen. Nee. Maar gaat het daar helemaal niet om. Echt niet? Het gaat me niet om mijn speeltje, het gaat me niet om mijn koortsbeheerderschap. Dat raak ik toch kwijt. Ja. Dat raak ik in Oost-Brabant kwijt. En dat raak ik in heel Brabant kwijt. Ja. Maar gaat het om... In Brabant is veel te doen, ja. economisch, infrastructureel, cultureel. We werken fantastisch samen. Ja. Dan moeten we ook samen willen werken als het gaat om het veiliger maken van deze regio. En Korps, dat is uw boodschap. Ik dank u wel, Ton Rombouts, burgemeester van den Bosch. Gedaan. Duffy, Keeping My Baby. Nou, dan zie je de werkelijkheid niet meer. Dan zijn je hersens net een snelkookpan. Een op de vier Nederlanders krijgt een psychische aandoening. Dus je kunt heel depressief zijn, maar ook ziekelijk vrolijk.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 Een psychiatrisch ziekenhuis in het centrum van Utrecht. Een binnenplein waar wat patiënten rondlopen. En soms wordt het zo'n patiënt even te veel. Nou dan, je zit er, je zit er niet meer te krijgen. Punt uit! Martijs Goedheer is een aantal malen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij was vierdejaars psychologiestudent. toen hij zijn eerste psychose kreeg. Er was geen land meer met hem te bezeilen. Ik werd, eigenlijk werd ik een beetje euforisch. Dat wil zeggen van dat ik heel erg vrolijk werd. En ik werd van vrolijker tot vrolijk. En langzaam werd het eigenlijk een beetje een manie. En toen, vanuit dat manische, dus dat je extreem uh, goed voelt, ben ik helemaal doorgeschoten naar een psychose. Ja. Een ja. Psychose wil dan vaak zeggen waanideeën? Uh, ja, ik was compleet in de war. Ik had uh, waanideeën. Um, ik dacht allemaal dingen die natuurlijk uh, niet kloppen. En ja, je hele hoofd uh, slaat op hol. Alsof, er een, uh, alsof een kudde paarden op hol slaat in je hoofd. En, uh, en dat was er met mij gebeurd. En... Wat denk je dan bijvoorbeeld... Um, ja, dat is een beetje lastig om, om, te, om een psychose uit te leggen aan iemand die nooit een psychose heeft gehad. Maar uh, bijvoorbeeld uh, kun je uh, het idee hebben van uh, betrekkingswanen. Dat sommige dingen speciaal voor jou gebeuren. Bijvoorbeeld van dat de A16 is afgesloten zodat ik daar langs kan met de fiets. Maar, en het vreemde is dat er niks in jezelf uh, daar kritisch over is. Dus uh, je hebt gewoon wilde fantasieën. Dat is één ding. Een gezond mens kan ook wilde fantasieën hebben. Maar als je psychotisch bent, heb je niet meer in de gaten... dat het misschien wel eens niet waar zou kunnen zijn. Ja. En als je uh, psychootisch bent en je hebt die wilde fantasieën en je gelooft ook daadwerkelijk dat dat werkelijkheid is... Ja, dan heb je een probleem, want je gaat er wel naar handelen. En je, gaat je dus, kunt je dus heel gek gaan gedragen. Ja. En, en de meest vreemde dingen denken. Ja. Ja. Hij had wanen, verdeelde de wereld in goed en kwaad... en ging daar ook naar handelen. Uiteindelijk wordt hij een aantal keren opgenomen en krijgt medicijnen. Internationale Vergelijking leert dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland... ...sinds jaren dag verhoudingsgewijs een grote opname- en verblijfcapaciteit heeft. Met andere woorden, patiënten worden in Nederland snel en vaak opgenomen in een psychiatrische instelling. Roxanne Vernimmen is bestuursvoorzitter van Altrecht en bestuurder bij GGZ Nederland. Zij legt uit hoe dat komt. Ik denk dat de culturele verklaring is... dat het een, een sterk geïndividualiseerde samenleving is... waardoor er ook wat minder uh, vanuit de familiegedachte mensen uh, uh, verzorgd worden. Dus uh, waar, waar bijvoorbeeld ook als je het equivalent ziet van mensen die ouder worden... hebben wij ook heel veel verpleeghuizen, terwijl dat in andere landen blijft opa en oma in huis wonen. Dus da da da daar zit een cultureel element in. Bij ongewijzigd overheidsbeleid stijgt het huidige aantal van 30.000 bedden... tot 2020 zelfs naar 40.000 bedden. Deze mogelijke ontwikkeling is niet gebaseerd op zorginhoudelijke overwegingen... maar wordt vrijwel uitsluitend gestimuleerd door de zogenoemde perverse prikkels... binnen de huidige financieringssystematiek. Je kreeg geld voor een bed. Je kreeg dus eigenlijk niet geld voor hoeveel mensen je behandelde... maar als je zoveel bedden had, kreeg je daar een bepaald budget voor. Nou, dan weet je wel wat je als organisatie moet doen. Moet je veel bedden hebben, dan krijg je meer budget. Dat is de afgelopen jaren niet meer zo. Dus nu krijg je betaald op hoeveel patiënten je behandelt... en wat je ook met die patiënten doet. Alleen, er is nog wel één prikkel die er nog wel is. Je wordt niet gestimuleerd om de bedden af te bouwen... Die voor mensen die langer dan één jaar opgenomen zijn, omdat je eigenlijk het geld niet krijgt om vervolgens die mensen ambulant te behandelen. Het systeem zegt eigenlijk: laat die mensen maar in dat bed liggen. Dat wil je niet, dat is zorginhoudelijk niet goed, dat is ook voor de mensen niet goed. Maar als je naar de financiële prikkels krijgt, is dat eigenlijk wel zoals het nu geregeld is. Hey. Hey. Alles goed? Heb je een interview? Ja, ik kom op de radio. Ja. ja. Radio 1. Ja. Ben je dan nu genezen? Uh, het uh, wordt eigenlijk hersteld uh, genoemd. Ja, uh, yeah. ik bedoel genezen is als je er vanaf bent. Hè, je arm is gebroken, het groeit aan elkaar. En, en hersteld is van, oké, okay, je bent ziek geweest. Maar, zonder, maar uh, je, je behoudt een psychische kwetsbaarheid, zeg maar. Van, ik zal waarschijnlijk uh, de kwetsbaarheid houden om psychotisch te worden kan heel goed met je gaan en heel langzaam kun je steeds meer dingen doen in je leven. Maar je, bijvoorbeeld je werk. Iedereen ziet dat je werk uh, goed doet Bijvoorbeeld, en je probeert het nog wat meer te doen, en dan kun je langzaam uh, stress krijgen. En die stress kan weer een psychose uitlokken. Uh, een ander kan bij stress misschien last van zijn maag of uh, uh, krijgen, en, en, en, en iemand die gevoelig is voor psychoses, die krijgt last van zijn hoofd. De komende jaren wordt het aantal bedden met 30% teruggeschroefd en worden patiënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving behandeld, geluidsoverlast, stankoverlast. Soms wat angstig, hè? dat mensen er angstig van kunnen worden... hoe iemand eruit ziet. Dat hoort u morgen in Gek Nederland. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland.nl. Straks Nederland is wereldkampioen Sociale Media. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. De wetenschapsbijlagen van bijvoorbeeld de Volkskrant en NEC Handelsblad lees ik niet graag in de vroege ochtend, maar ik bewaar ze wel. Geen makkelijke stof, zeker niet voor mij als simpele alfa. Maar ik hou van wetenschap, als bijvoorbeeld medici erin slagen... een nog niet geboren kind, een foetus dus, in de moeder te opereren... om een open ruggetje te corrigeren. Een ontroerend resultaat van wetenschappelijk denken... en ongekend precies handelen, opereren. Vooruitgang, dankzij wetenschap... Maar er zijn ook andere onderzoeken en resultaten die ik, simpele alfa, van twijfelachtige waarde vind. Twee hoogleraren, de psycholoog Stapel en de socioloog Lindenberg, stellen in het blad Science dat chaos in de openbare ruimte, zoals een smerig treinstation, opgebroken straten, leidt tot stereotypering en discriminatie. Even stereotypering opgezocht betekent vast. Onveranderlijk, bij elke gelegenheid terugkerend. Vooroordelen. De voorbeelden kennen we natuurlijk allemaal: Marokkaanse jongens deugen niet, Polen zijn zuiplappen enzovoorts. In een smerige omgeving nemen dat soort vooroordelen alleen maar toe, stellen de hoogleraren. Neem oude buurten, nog steeds niet opgeknapt, veel werklozen, herrie, drugsdealers, huisvuil dat op straat wordt gesmeten. Ja dat leidt niet tot een aangenaam, sociaal-cultureel verantwoorde omgeving... waarin het leven je toelacht. Maar dat wisten we toch al. Zelfs een simpele alfa als ik weet toch... dat een rottige leefomgeving leidt tot rottig menselijk gedrag. Het werk van de oogheeraren Stapel en Lindenberg doet mij denken... aan wat een van onze beste schrijvers, Karel van het Reven, eens zei... Sociologen zijn mensen die boeken vol schrijven over zaken die we eigenlijk al weten. Daar ging de sociologie. En Karel van het Reven was ook een hoogleraar. Russisch en Russische letterkunde. Ook een Alfa, dus, maar geen simpele Alfa zoals ik. Zij kostpost waar morgen het ochtendtumeur van Henk Spaan. We krijgt echt een hele nieuwe dimensie met dit nummer van Fits and the Tantrums... die het genoegen hebben deze hele week de Radio 1 CD te zijn. L.O.V. heette het nummer. Vijf voor half elf, dames en heren. Nederland is wereldwijd koploper als het gaat om het gebruik van sociale media. We twitteren en facebooken ons een slag in de ronde... en we verslaan daarbij landen als Ierland, de Verenigde Staten, Canada en Japan. Zo blijkt uit cijfers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Comscore. Marjolein Anteunis, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben docent en onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg... en promoveerde op de invloed die sociale media hebben op het vormen van vriendschappen. Nou, dus niet echt een verrassende uitkomst, lijkt me zo. Nee, nee, absoluut niet. In 2008 is er ook al een, een uh, studie geweest van Sinovate. Dat ging dan echt specifiek over sociale netwerksites. En dan bleek ook al dat Nederland de hoogste concentratie van leden had... van ja. sociale netwerksites. Ja. Um, en de internetdichtheid is in Nederland gewoon ontzettend hoog. Ja. Maar goed, dan nog, dan nog even een paar stappen verder in de verklaring. Want wij zijn toch het volk van gezellig en een kopje koffie en zo. Mm. Bij elkaar de vierde achterdeur de deur platlopen, zal ik maar zeggen. En waarom is die internetdichtheid dan zo groot via Facebook, Twitter, LinkedIn, al die sites? Uh, nou, is in ieder geval, als je kijkt, eigenlijk die, int die, die uh, internetdichtheid of de, de, de resultaten, zeg maar, die gisteren naar buiten komen, zijn, komen vooral eigenlijk door het sociale gebruikt. dus Hives en Facebook. Ja. En de reden waarom die sites zo populair zijn, en dat geldt in principe voor alle landen, maar ik denk dat wij daar uh, als Nederlanders misschien iets uh, uh, meer uh, mee te maken hebben, is dus onder andere voor het, het, het social browsing, eigenlijk het gluren. Gluren? Het in de gaten houden. Uh, wij houden ja. van gluren. Uh, nou, uh, ik weet niet of dat, uh, ik durf dat wetenschappelijk niet te onderbouwen, maar het is wel zo dat wij volgens mij het enige land zijn we wat uh, uh, spiegeltjes aan de ramen hebben om te kijken, of in ieder geval hadden, om te kijken wat er gebeurde op straat. En we zijn ook het land wat graag de gordijnen openhoudt, zodat we bij iedereen uh, binnen kunnen kijken. Dus uh, wellicht uh, heeft dat daar uh, mee te maken. En daar zit dan de digitale variant van. Uh, er zijn dus veel mensen die ook echt uh, vriendschappen via uh, Facebook bijvoorbeeld uh, sluiten, zelfs relaties krijgen met elkaar. Zijn dat dezelfde soort vriendschappen als dat je elkaar in het echt ontmoet? Uh, nou, je ziet wel, de processen zijn anders. Ik bedoel, je hebt nou eenmaal andere uh, soorten informatie. Je hebt geen non-verbale informatie die je wel hebt als je face-to-face met -face elkaar zit. Dus je gaat op een andere manier met elkaar om. Nou, er zit ook meestal maar... wel, wel een fotootje bij, toch? Ja, dat is waar, maar dat is nog geen non-verbale informatie. Non-verbale informatie is stemgeluid, uh, lichaamshouding, uh, gezichtsuitdrukkingen. En die heb je dus uh, online over het algemeen niet, Tenzij je aan Skype bent. Maar als je dus gewoon via een sociaal netwerk-site elkaar liet kennen, niet. En dan ga je toch al snel uh, persoonlijkere informatie uitwisselen. Uh, wellicht omdat je minder gêne hebt, of in ieder geval dat de ander de gêne niet kan zien. Je voelt je wat anoniemer. Uh, en die, ja, de, de intiemere gesprekken zeg maar, zorgen ervoor ook dat je elkaar online aardiger vindt dan, uh, dan offline. Juist. Dus... Nou hoor ik ook steeds veer, vaker dat mensen digitaal zelfmoord plegen. Om, en dat is dan hun Hives of Facebook-account wissen. Waarom doen ze dat? Eh... Uh... Ik, er is nog helaas nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... maar als ik het hoor, ik hoor het ook in mijn omgeving... is het vaak omdat ze gewoon geen zin meer hebben om uh, tijd te besteden daaraan... dat ze eigenlijk het leuke er wel van af is. Ja. Uh, ze hebben al hun vrienden een keer verzameld... en ze hebben ermee gecommuniceerd en leuke dingen meegedaan... via uh, Hives of Facebook. En uh, ja, het leuke is er wel van af. Het is ook nooit de vervanging geweest, hoor, van offline contact. Dus wat dat betreft snap ik wel dat als het leuke er af is... dat ze op een gegeven moment er ook uh, uh, mee stoppen, zeg maar. En betekent uh, dat straks dat we dan wereldkampioen af zijn weer? Dat verwacht ik niet, omdat we eigenlijk al, al jarenlang uh, wat vormen van social media betreft uh, ja. voorop lopen. Dus ik verwacht niet dat daar uh, snel einde aan komt. Tuurlijk zijn er mensen die ermee stoppen, maar dat zal ook zo zijn in, in, in de Verenigde Staten of in Japan. Dus ik verwacht niet dat dat gaat veranderen. Nee. Heb u zelf ook een Facebook-account? Ja, Welke? maar ik ben niet actief. Oh, maar als mensen u willen volgen, waar moeten ze dan uh, zijn? Uh, Marjolein Antenis. En Marjolein is met een lange ei. Ja, klopt. Ik dank u wel. Graag gedaan. Bijna half elf dames en heren, einde van deze uitzending. Mocht u meer willen weten over dit programma en over de onderwerpen die wij vandaag hebben besproken, dan kunt u terecht op kro.nl, de website van de KRO. Nu tijd voor Prem Radakishoon. Ik zie hem staan in de bus. Hij was net buiten. In vandaag een rood Prem. <laughs> ja. Goedemorgen Sven. Nou, ik heb professor Pieter Wintsemius, ik heb Godfried Engbersen... en ik heb ook de eigenaar. Als je ooit in het oude noorden bent... dan heb je hier staan het kookpunt. Dat is echt 4000 vierkante meter alles met koken. Maar Sven, waar ik vandaag over ga vechten met Pieter Wintsemius, ja, echt vechten, is de nut en het noodz de noodzaak van de verspilling van ons belastinggeld... aan al dat doe Ik denk, laten we het ons belastinggeld lekker in onze zak houden... de belastingen verlagen en niet miljarden gaan verspillen spillen. 30 jaar lang stoppen we al miljarden in die weken. En wat is dan het resultaat? En uh, luisteraars kunnen daarover meepraten en meebellen. En vooral mensen die in het oude noorden in Rotterdam wonen zou ik zeggen, kom maar naar de bus. Maar dat doen we allemaal. Dat het in alle rust de warme aangename stem van Dorad Megens nu op de hoogte heeft gesteld van het laatste nieuws. Radio 1 het NOS journaal ook op de Veluwe zijn nu beperkende maatregelen van kracht vanwege de droogte. Na Noord-Limburg, Oost-Brabant en Utrecht geldt ook voor de Veluwe code rood. Roken en open vuur zijn streng verboden en sommige gebieden zijn zelfs afgesloten voor het publiek. Op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul is een schietpartij geweest... tussen een piloot van de Afghaanse luchtmacht en buitenlandse troepen. En daarbij zijn doden gevallen, onder wie de piloot zelf. Volgens het Afghaanse ministerie van Defensie opende de man het vuur op de buitenlandse militairen na een ruzie. In Londen hebben zo'n duizend Britse militairen een generale repetitie gehouden... voor hun rol bij de bruiloft van Prins William en Kate Middleton. Repetitie begon vannacht tegen drie uur. En bij Westminster Abbey staan intussen de eerste bezoekers voor het huwelijk. Vrijdag, overmorgen is dat. Vingerafdrukken uit paspoorten worden voorlopig niet centraal... of bij de gemeenten opgeslagen. Minister Donner wilde zo'n centrale databank, maar hij schort de plannen op... nu ook de VVD tegen is. De Tweede Kamer vindt dat systeem niet veilig en is bang voor fouten en manipulatie. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws amwb ah, verkeersinformatie. Files op de A12, Arnhem-Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Maar nog 2 kilometer. En tussen Maarsbegen en Bunnik 2 kilometer. En dan de A67 van Venlo naar Eindhoven. Die is na een ernstig ongeluk dicht vanaf de afrit Someren tot Geldrop. Er staat 6 kilometer file eh, tussen de afrit Liesel en de afrit Someren. Het verkeer naar Eindhoven kan omrijden via knopend Zaardenheiken. Dat kan over de A73 en de A2, de route via Roermond. Dit is Radio 1 NTR Prime Time Prime Radiokeshun 2G nee, gelden heette het in de jaren 80 van de vorige eeuw. Probleem-cumulatiegebieden-gelden. Toen werden het in de jaren 90 grote stedenbeleid 1 en GSB 2 en GSB 3-gelden. Toen werd het gewoon geld voor achterstandswijken en daarna werd het vogelaargelden genoemd. Uw belastinggeld dat door de overheid werd gepompt in wijken. Al meer dan 30 jaar gaan miljarden naar weken die opgekrapt moeten worden. Luisteraars, ik heb er gewoond en gewerkt in zo'n week en ik snap het echt niet. Ik vind het verspild belastinggeld. De enigen die volgens mij beter zijn geworden van al dit belastinggeld zijn de bouwondernemers, de consultants en de beterwetende doctorandessen, die vervolgens zich weer op de volgende week storten. Ja. Diverse onder onderzoeksbureaus produceren geweldige rapporten waarin het succes van deze verspilling wordt bewierop. Maar de sceptische prim denkt dat zonder belastinggeld te verspillen, maar met beter overheidsbeleid de wijken beter afzonderd zijn. Vandaag in Primtime probeer ik het nut van geldpompen naar zogenaamde achterstandswijken te onderzoeken. Woont u in zo'n en zegt u prim, je kletst uit nek, het geld erin pompen heeft zin? Bel me op 0800 1121, mail naar primtimeapenstaart-ntr.nl en tweets kunnen daar hashtag Primtimeradio 1. Natuurlijk mag u ook bellen en mailen als u het met me eens bent en daar voorbeelden van heeft. Welkom bij Primtime. We zitten in Rotterdam op het Noordplein, de wijk Oude Noorden. Deze wijk maakte deel uit van de aanpak van de toenmalige minister Wintseemuurs van het Vrom. Ik kijk om me heen, het is echt een prachtig plaatje luisteraars. Je ziet hier van zo'n oud transformatorhuisje, een prachtig mooi open plein. En dan zie ik een grote winkel, het kookpunt. Uh, en daar bent u de baas, Ton van der Kolk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang, bent u al, uh, hoe lang bestaat het kookpunt? Het kookpunt staat uh, 50 jaar. Ja. ja. En uh, geboren en getogen aan het Noordplein. Uh, het was van uw ouders, klopt. Ja. Okay. Okay. En uh, waarom bent u hier gebleven in deze week? Um, omdat ik het nergens anders zo leuk vind als, uh, als aan het Noordplein. Maar u, u heeft ja. een subsidie gekregen om hier te blijven? Nee. Geen? Nee. Nee, wij hebben geen subsidie gekregen. Maar ze hebben hier zoveel geld rondgepompt in de week, hebt u niets gekregen? Geen directe subsidie. Het is uh, allemaal in de, in de verbetering van de straten en de woningen uh, gegaan. En uh, nou ja, daar, daar ziet het er nu ook naar uit. Het is uh, helemaal mooi schoon geworden. En verkoopt u dan ook veel meer aan mensen uit de buurt nu? Uh, mensen die bij ons kopen, die komen van... Uit de buurt, maar ook van buiten de buurt. En, uh, daarom is die bereikbaarheid en de doorstroom uh, en, en de gezelligheid... die sfeer, dat, dat is hetgeen wat, uh, waarom mensen hier komen. De mix van alles en nog wat door elkaar. Hè. Maar als, als het opgeruimd. Als je kijkt naar het oude Noord, tien jaar geleden en nu... is er een verbetering... Ja, het is wel grappig om zelfs 50 jaar terug te kijken. Um, een, een wijk maakt allerlei golven door van, uh, van leuk en minder leuk. Maar feit is dat, als je vraagt van 10 jaar geleden... dan is het heel duidelijk veel beter geworden. Veel schoner, opgeruimder, uh, veiliger, uh, nou ja, uh, prettiger. Dus mijn stelling dat we belastinggeld niet moeten verspillen... wordt door u gezegd, je klapt tot je nek, want de wijk is beter. Je, je hebt gelijk, voor een heel groot deel, verspillen is niet handig... En, maar dat is hier niet gedaan. Ik denk wel dat er een deel verspild is in een soort stroperigheid. Als er iets meer ondernemers uh, bij betrokken zouden zijn geweest... En, uh, dan, uh, nou ja, dan verspil je minder. En, uh, ja, binnen een ambtelijk apparaat blijkt dat uh, soms uh, ja, verspilling op te leveren. Jammer, maar desalniettemin... Uh, het kan niet anders, dus, uh, blijkbaar. Maar er is efficiëntie te behalen, zeker. Ik ga zo meteen aan Pieter Winsemius en Godwit Engbersen zeggen... de fortuinaanpak gisend meer naar stadsvernieuwing de komende tien jaar. Kijken wat het dan oplevert. Vind jij dat een goed of een slecht plan? Ik vind het een slecht plan. Ja, want het is nog niet klaar. Kortom, een oude wijk met, met uh, sociale klassen... Uh, uh, heeft altijd aandacht nodig om, uh, om op orde te blijven. En om, uh, om schoon te blijven. Ik begin mijn eerste punch te krijgen. Je hebt een prachtige winkel, het kookpunt. Ik maak gewoon reclame, laat het commissariaat voor de media maar komen. Hartstikke bedankt. Luisteraars, u weet het, u mag bellen. 0800-121, primtimeapenstaart, ntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. En ik geloof dat Momo een prachtig liedje over het oude Noorden heeft gevonden. En dan denkt hij bij zijn eigen. Het is een buurt waar veel aan schoort, maar toch ook. Hoop ik dat mijn wijkie nooit het nieuwe noorden wordt. En dan denkt hij bij zijn eigen, het is een buurt waar veel aan schort. Pieter wint Goedemorgen goeiemorgen. En Godfried Engbersen. Uh, Godfried Engbersen, u bent hoogleraar sociale wetenschappen... aan de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam. En Pieter wint uh, oud-minister, uh, uh, oud-topman van McKinsey... al twintig jaar in de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Um, meneer wint ja, we kennen elkaar... dus ik vind het belachelijk om uh, uh, uh, ja. meneer te zeggen. Uh, Pieter, kunt u me uitleggen... Waarom we nog steeds geld moeten gooien na 30 jaar in oude weken. Maar omdat eigenlijk er altijd. Er is altijd een wijk in Nederland die de beroerdste wijk is... en waar mensen echt helemaal aan de onderkant zitten en klem zitten. Nou, hier is het een voorbeeld van deze wijk ken ik hartstikke goed. En dit was, dit was gewoon een regelrechte rotzooi te weiden. En dat is nog steeds veel op te knappen. We hebben nog steeds hartstikke veel belwinkels hier in allerlei straten. Maar, uh, uh, en, en, en, en huizen die krakkemikkig zijn. En dode plekken in de wijk waar je niks kan en niks wil. Maar het is gewoon nog veel beter dan het vroeger was. En dat is belangrijk. Hartfried Engbersen uh, uh, heeft het zin om... Kijk, ik wil... Ik zeg, slaat er geen meer gaan, want dat geld... Dat dient nergens toe. Ja. Nou, maar dat is, dat, is, dat is veel te simpel. Je, je, ik, ik ben het mee met je eens dat een deel van het geld is verkrist. En het is, is terechtgekomen bij allerlei kleine projecties die weinig beklijven. Tegelijkertijd, die, die slechte wijken zitten in, in, in de Randstad, in de grote steden. En daar heb je in het verleden problemen gehad van onleefbaarheid, van onveiligheid, van kinderen die zeg maar niet sociaal stegen. Dat is allemaal een serieuze problemen waar iedere burger van vindt dat daar iets aan gedaan moet worden. Ja, dus de, je zou kunnen zeggen dat dat, dat, dat geld naar de dit soort wijken... die heeft ook maken met onderwijs. Het heeft te maken met criminaliteitsbestrijding. En het heeft te maken met het verbeteren van de woningvoorraad. Oké, okay, nou... la, la, laten we het, luisteren als het duizend. We <tus> beginnen bij de eerste vraag. Meneer Wintsemius, is al het geld wat er sinds de jaren tachtig probleemcumulatiegebieden naar deze wijken zijn gaan Is het goed besteed? Is al het geld goed besteed? Nee, natuurlijk niet. Er is Een deel van het geld is niet goed besteed. Maar een groot deel van het geld is goed terechtgekomen. En dus je moet geen geld verspillen. Ik denk dat de chef van het kooppunt het net prima net zei. Eh, op een aantal plaatsen is het echt grote vooruitgang geboekt. En op andere plaatsen ja, dat had wel anders gekund. En wat ik heel belangrijk vond, wat hij zei... de stroperigheid van de procedures. Dus het duurt lang allemaal. Hè? Ja, maar kunt u me uitleggen? U bent ja. minister ook geweest... Ja waarom het zoveel geld blijft hangen in die ambtelijke bureaucratie... waarom nou, geld niet terechtkomt? Nou, het dat weet ik niet of dat nou in de ambtelijke bureaucratie blijft hangen. Dat is eigenlijk nooit goed uitgevist. Ik denk niet dat dat, dat speciaal het geval is. Ik denk dat wat, wat Godwiet zei belangrijker is. Er wordt vaak heel korte termijn gedacht. Dus we gaan projectjes stapelen. En als ja. je allemaal projectjes hebt, ja, misschien kom je op de goede plaats terecht. Maar het ja. kan ook zijn dat die projectjes niet goed optellen. Ja. Dus wat er hier bijvoorbeeld niet goed gedaan is... Uh, toen het in Vogelaarwijk werd, uh, toen Ella Vogelaar dat ministerie kwam... toen hebben ze een plan moesten ze maken en dat moest in drie maanden tijd er liggen... Nou, dat, dat in drie maanden tijd een plan maken waar en de winkeliers betrokken zijn... en de bewoners en de wooncorporaties en iedereen. Want dat moet eigenlijk wel, dat het een plan is dat gedragen wordt door al die mensen. Dat kan niet. En er is dus een meer te vaak dan een samenraapsel... wat ze hier in Rotterdam noemen. Dan doen we er een lint omheen om al die projecten. En dan heb je een nieuw boekje met een mooi lint. Nou, dat, dat is natuurlijk niet goed. En dat gebeurt nog te vaak, dat soort dingen. God vindt Engelsen, uh, als het allemaal niet zo goed gaat... waarom gebeurt het nog steeds op dezelfde manier? Want u heeft er onderzoek naar gedaan. Ja, en het heeft te maken met, met, met, de, met die politieke waan van de dag. En ook het miskennen van, van, van de ernst van het probleem, zou ik kunnen zeggen. Want het is natuurlijk heel erg ingewikkeld, eerlijk gezegd... om van die oude stadswijken... In, in acht jaar tijd van een probleemwijk een prachtwijk te maken. Ja, dus die ambitieniveau is altijd veel te hoog... Ja. waardoor mensen als jij zeggen, er is niks gerealiseerd. Dus we hebben allemaal het idee dat in dit soort wijken... waar je permanente verandering ziet van de bevolking... migranten te komen, migranten te gaan het is lage sociaal-economische klasse... om iets gerealiseerd te krijgen... moet je keihard kei werken. Dat is één. Het tweede wat ik wel vind... is dat die bureaucratie... is niet meer toegesneden op dit soort problemen. Ja. Je ziet centrale diensten... die te veel hun brood verdienen... bij de gratie van dit soort problemen. Daar de sense of urgency om er iets aan te doen... is afwezig. En de hele organisatie van het grote stedenbeleid is vaak te veel vanuit Den Haag. En als je kijkt naar de steden... vaak vanuit te veel vanuit het stadhuis. En je moet die organisatie dichter bij de bewoners. Je moet de beste mensen hier in de wijk Maar hebben. dat is lariekoek, Want de mensen die hier in de wijk wonen. die hebben niet het ontwikkelingsniveau en het. Nee, nee, maar die... de beste Peter mensen van die gemeente. die diensten moet je hier naartoe brengen. Dus als, als daar hier op het stadhuis zitten. die hele zware diensten. terwijl hier in de stadsdeel. ze hebben stadsdeel, net als Amsterdam. Het stadsdeel, de deelgemeenten zitten eigenlijk te lichte bezetting. Nou, en, en, en, en, en dan word je dus over, overweldigd als weinig door dat stadhuis. Nou, dat zit op zich zijn die mensen hartstikke goed... maar ze zitten te verder vandaan hier ja. en daar. En dus dat moet, het opheffen van die stadsdelen wordt dan goed... want dan kan je nu zwaardere mensen... Dat is een interessante hebben. vraag. Dan, dan moet je wel zorgen dat die mensen meer naar de frontlijn toe komen. Ja. Dus meer hier op het Noordplein komen en, en ja. hier met de mensen samenwerken. En dan heb je een betere kans. Oké, okay, nu mijn kritiek. Ik woon in Amsterdam-Zuidoost. Ja. Ik heb daar gezien hoeveel miljarden er zijn gestopt. En ik zeg, als ze betere woningtoewijzing hadden gedaan... in Overvecht, waar we ook zeggen, geweest ja, Pieter... Ja, ja. dan laten ze mensen met een lagere opleiding... Ja. met een uh, uitkering, gaan ze massaal in die flat stoppen. Als je nou ja. gewoon betere woningtoewijzing had gedaan... Ja. had je het nooit zover laten ja. komen. Ja, maar dat is verbrande turf. Hè? Dat is de asvraag. De, er zit op een aantal plaatsen, hebben dat hartstikke fout gegaan. Hoogvliet, hier in Rotterdam, de ja. zuiden, daar is ook... in de jaren tachtig is het hartstikke misgegaan. Schiemond, mijn buurtje hier in Rotterdam, ook hartstikke mis. De natuurlijk. Uh, maar daar zit je dan mee. Ja. En dat moet je nou dus klaren. Daar komt het plat op neer. Nou, en ja. da en dan, dan is de vraag, hoe ga ik dat doen? En dan moet je kijken, nou, hoe, hoe til ik zo'n buurt... Het is een hele andere buurt dan, dan zeg eens wat Zeggens Wattebijn. Ja. Je hoeft er maar half om je heen te kijken. Je ziet, dit is een buurt waar nog vreselijk veel leven op straat ja. is. Allemaal mensen hier bewegen en zo. Uh, nou, hoe til ik die buurt naar boven? Dat nou, doe ik door de mensen zelf te betrekken. En uh, in hoge mate hier het in te vullen. Goedemorgen, Ricardo. Je komt zelf uit het Oude Noorden... Ja, klopt. Ja. En ik heb uh, de mooie jaren in het Oude Noorden beleefd, waarbij elke, in elke wijk in Nederland werden uh, uh, dingen ontwikkeld voor de jeugd in de straten en in de wijken. En we hadden zo's we hadden alles. En uh, zo nodig moest de overheid daar uh, op zwaar op inhakken. Uh, in de jaren, na de jaren 80, 90 begon daar de verloedering in de wijken plaats te vinden. En nu zitten we in een situatie waarbij zelfs de ouders geholpen moeten worden. En het geld wat ze nu gaan besteden is eigenlijk om de schade die men heeft aangericht door het afschaffen van allerlei activiteiten die ze hadden ontwikkeld in de wijken voor de kinderen die dus nu ja. gewoon doelloos op straat rondzwerven en ja. nu aan, met drugs in aanraking komen. De overheid maakt het probleem zelf en dat geld is nooit weggooid Prim. Het is, niet alleen de rijken moeten ervan profiteren... maar deze mensen die dus ja. de chaos hebben ge georganiseerd in die wijken... moeten nu de problemen oplossen in ja. die wijken. Oké, okay, uh, duidelijk. Ja. Pieter Wintsemius, uh, de jaren tachtig... heeft Lubbers uh, uh, uh, jeugdwerk en, en week, uh, ja. werk en zo wegbezuinigd. En wat Ricardo zegt, is de ja. prijs die je daarvoor betaalt... Nou, is nu de verloedering. Ik, ik weet niet of het de jaren tachtig geweest is... maar hier in het Oude Noord heb je bijvoorbeeld het Oude Klooster. Nou, dat was, dat was klassiek, dat was jeugdwerk. En uh, daar had de best problemen en dergelijke maar daar Maar op een gegeven moment is daar financieel het mes ingegaan. En dan kom je weer met die korte termijn. Een buurt, groep mensen, die kan je niet. In tien jaar klaar, draai je dat niet om. Dat heb je langer voor nodig. Dus je moet dat geduld hebben. Dat betekent dat de politiek dus ook een draagvlak moet hebben. Of nou links- of rechtscollege, wat er maar in zit. Tien jaren voor buurten. En als je dat niet doet, dan kan je het beter schudden. Want dan is het zonde van het geld. Ja, en ik zou... kijk, deels heeft deze, De meneer natuurlijk gelijk, hij is bezuinigd. En een vitale buurt, die heeft winkels nodig. Die heeft een goede school nodig. Het moet schoon en heel en veilig zijn... Maar ik wil ook wel protesteren tegen het idee... als ze maar 100 buurthuizen in een buurt hebben, ja. dan is het goed. Dat is veel te makkelijk. Ja. Wat ook ongelooflijk belangrijk is, dus naast dat... Nee, maar dat... die buurthuizen worden dan zo gebureaucratiseerd... dan is het van vier tot 5 open en dan moet de ja. jeugd op. het is niet meer ja. een walkie. Ja. Nee, dit nee. ja. is ja. heel ja. ouderwets. Ja. Ja. En dat welzijnswerk, dat zou zich ook moeten heruitvinden her, her in zekere zin. Ja. Ja. En dat zou, een buurthuis moet vandaag de dag bij wijze van spreken 24 uur open zijn... Ja. Voor verschillende groepen. En het is ingewikkeld. Dus ik vind ook dat je daarin moet investeren. Maar daarnaast, hè, pleit ik ook heel erg sterk, dat zal je aanspreken. Je moet ook investeren in de mensen zelf. In goede scholen. Ja. He, dat, dat je mensen weerbaar maakt. Dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Maar dat heeft niets te maken met, uh, met, met, met, met al goed het stedenbeleid. Je moet gewoon in heel Nederland in goede scholen investeren. Nou, nou je zou en kunnen het, zeggen, het, het, het, het, dat is een heel ja. belangrijk element oh, ja, ja, van, de, van het wijk. Ja, ja. Dat je niet alleen denkt aan de huizen, maar ook heel erg sterk ja, investeert ja, ja. in de bewoners en de kinderen. Ja, we, we hebben scholen bijvoorbeeld uit die wijken gehaald. Hè. We hebben ze centraal gemaakt. En, en als je die school kwijt bent, een Afrikaanderwijk hier in Rotterdam, ja. daar was een school... Dus dat bayrak is dan nog op ja. geweest. Nou, dat was een hele bepalende school. Die heb je weggemaakt. Die heb je gezorgd dat dit nou een moskee... en dat die school die is verdwenen naar een groot gebouw. Dat zijn vergissingen geweest. Ja. Maar goed, daar zit je nou mee. Dus en dan die moet je dan, klaar... dan passen. Nou, hier in het Oude Noorden bijvoorbeeld. Ik heb dus ooit geprobeerd een kruiveldje hier te krijgen. Ja. Er was geen plaats meer voor een kruiveldje. <laughs> dit zit zo vol hier. Dit, dit zijn hele kleine rotveldjes. Hartstikke ja. mooi. Maar jongens, dan, dan hebben we een probleem. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja het wordt toch... Ricardo, doe je ook nog wat zeggen voordat ik je groet? Ja, uh, nou ik hoorde die meneer net uh, dat uh, rechtsgeleur, noem ik dat altijd. Wie? Dat die net gezegd is dat, ne, zo, ja, ik hoorde net dat die meneer zegt, ja we willen 100 uh, buurthuizen in de winkel, uh, in nee, de wijk. Hè. Meneer 100, 100, juist, over recht, over recht, nee, meneer Engbersen zei juist, nee nee in, Ricardo, je moet goed luisteren voordat je boos wordt. Meneer ja, zei ja, dan dat, dan meneer Engbersen zei juist dat 100 buurthuizen niet werken. Hij zei juist, om het te doen moet je een buurthuis hebben wat toegankelijk is en ook daadwerkelijk functioneert en dat het werkt moet leren omgaan met die veranderende maatschappij... en hij pleet voor 24 uur buurthuizen luisteren, Ricardo. Uh, Oké, okay, nee, ik, moet, ik ben daar even boos over... want ik weet dat, uh, dat gedoe van het recht iedere keer... dat, ja. dat, dat, dat uh, ja, we willen, we gaan okay. de uitkeringen. Ja, maar ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar Godvliet is niet recht hoor, ja, maar geen zorgen. Ja, nee, maar, <laughs> dat, maar we, we moeten oppassen, zeg maar, dat elke keer weer... dat het antwoord gezocht wordt in de overheid... in allerlei subsidies, allerlei projectjes... en allerlei welzijnsinstellingen, dat is relevant... He, maar waar het ook om gaat, is van hoe kan je nou door de fysieke omgeving goed ja. te maken... bedrijvigheid te, te realiseren, uh, goede scholen... en ja. tegelijkertijd ook sleutelen aan die bewoners. En te zorgen ja. dat ze participeren, dat ze naar school gaan, een ja. school maken. Dat is, ja. dat is de uitdaging. Okay, Ricardo, we gaan even naar André. Goedemorgen, André, zeg het maar. Uh, goedemorgen. Uh, ik woon in zo'n mooie Vogelaarwijk. Welke? In, in Amersfoort, in de Koppel. Ja. Er is een, een, een, een, een sprankelplek neergezet. Oh, en dat is, ja, hoe zou ik het omschrijven? Het, het zijn een soort kleine piramides, metalen gekleurde piramidetjes. Met, met buisjes en daar kun je misschien op zitten. En, ja, André, uh, André, laat me raden, je vindt het verspeeld geld. Ja, ik denk het wel. En er is een hele opening is erbij gekomen, hartstikke gezellig. Het was heel leuk. Maar ja, je, je kan er zoveel andere leuke dingen mee doen. Um, laat me dat vragen. Eerst aan Godfried en dan aan Pieter Wins. Godfried, kijk, uh, al dit soort witte Andersen, die komen met ideeën dat kunst er zo goed is... en die komen met... Hoe uite dat stomme dingen. in Amersfoort ook alweer, André? Maar al, al, kunst is goed, hè? laat ik dat voorop kunst is iets dat belangeloos ontroert... <laughs> en iets dat belangeloos is, is altijd goed. Maar de sprankelplek is onzin. Ja. ja, de sprankelplek is onzin. Oké, okay. uh, uh, ja, Pieter, ja, ja. Pieter en Godfried, hoe voorkomen we dit soort onzinprojecten? Nou, ik zou dus je kan het geld maar één keer uitgeven. Ja. En uh, het, is on, op, het is schitterend als er gesprankeld wordt in een wijk. Maar ik zou zeggen, ja. het is belangrijker dat er een bibliotheek behouden blijft. Ik zou veel meer gaan voor een soort duurzame investering... en wat voorzichtig zijn met al die, die soort leuke projectjes. Er komt iemand de bus inlopen. Goedemorgen meneer, wie bent u? Ik ben Piet Pietersen. Ja. en ik ben het 100% met u eens... Verloren geld, nadat de miljoenen in de wijk zijn gestopt, is toch hetzelfde tuig wat hier komt wonen. Hoe lang woont u al hier in de wijk? Ik woon hier een jaartje in de wijk. Waar komt u vandaan? Ik woon vijftig jaar in Nederland. Maar waar, van welke wijk bent u naar nou hier verhuisd? Uh, uh, van uh, Del... Uh... Del Safe. De ja. ja dus u, maar, u bent zelf hier in deze weg komen wonen. Waarom bent u hier dan komen wonen? Uh, dat loos geworden na een brand. Ja. En toen moest u wel hier, en he? is het een beetje gezellig? Uh, nee. nee. Uh, ik, kom om, ik kijk om me heen en ik zie geen ene Nederlander. Uh. En dat vind ik heel spijtig. Uh. Uh. Ik wil dus niet alleen zwarte mensen zoals Prim. Ja, Ik zie zwarte mensen. Ik, ik wil graag een Nederlandse, uh. een blanke. Uh. Uh, huisarts. Ja. Nou, en daar kom ik niet aan. Nee. De... Maar misschien moet u gewoon accepteren dat de maatschappij veranderd is. Nou nee, ik accepteer het niet. Ik uh, heb besloten Nederland te verlaten. Ik uh, ben toevallig goed in mijn talen, dus... Uh, dat... Waar gaat u naartoe gaan? Overal zijn zwarte mensen. Huh? Waar u ook gaat, u gaat ze zien. Nou. De zwarte blijven je achtervolgen en China en India worden nu de baas. U krijgt een probleem. U dwingt mij toch niet om naar Lapland te gaan? <laughs> <laughs> het is dat. Ik heb iemand aan de telefoon. Goedemorgen, wie was het? Maar meneer Van Dijk geloof ik. Meneer Van Dijk, Goedemorgen. zeg het maar. Nou, die meneer die er nou net uh, is, die, uh, die maait een beetje voor de voeten weg... Hij heeft het alleen over zwart, maar het gaat natuurlijk niet alleen om de kleur, het gaat om de etnische achtergrond, sociale achtergrond. Je moet mengen, mengen, mengen, mengen. Ja. Rijk en arm, eh, eh, allerlei hoogopgeleid, laagopgeleid. Oh, dat inderdaad... vind ik zo ook Pieter Winsenius, dit wat meneer Van Dijk zegt. Ja. Dit vind ik zo jaren 70 pivaa, van Nee, nee, nee, nee, nee, Maar, maar, ja, nee, maar het is toch waar. Ja, maar je kijkt hier bijvoorbeeld dat kookpunt hier waar we voor staan. Dat, heeft, dat creëert een enorme aanloop. Daar komen mensen naartoe van, van over de hele stad. En, en die ontmoeten elkaar. En dat zijn toevallige ontmoetingen. Dat is niet een barbecue waar je verplicht naartoe moet. Hier dat plein. Dat plein hier, daar lopen mensen overheen. Dat is een van de weinige pleinen in Rotterdam waar mensen overheen lopen. De anderen proberen zo vlug mogelijk van de een aan de andere kant te komen. Nee, dus, maar het, dat het gezellig is, is nog een beetje veel. Je moet ergens dat leven op straat terug te brengen. Dus die sprankelplekken. Ik ga even los van dat pijpjesdingen en maar dat je een plaats hebt waar mensen elkaar tegenkomen... waar ze zeggen, nou, dat leeft. Uh, dat is van ons. Uh, die kruifveldjes bijvoorbeeld doen dat ja. ook. Dat zijn plaatsen... Ja, maar Pieter je... Witt-Semius, die kruifveldjes vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Ik heb de Springtime gemaakt, de televisie ja. en ook van dit programma. Daar zijn er ouderen die beginnen te klagen dat op die kruifveldjes ja. te veel jongeren zijn. Ja. Die klagen dat in de zomer die kinderen tot 12 ja. uur avonds voetballen. Mensen beginnen nu lampen uit te maken. Ja. Ja. In Eindhoven heb ik dat gezien, ja. dat mensen ook echt lampen nou, uitschieten, goed, ja. omdat mensen daar komen ja. hangen. van dat ja. leven wat het aantrekt, ja weer voor overlast. Voor nou, dat, is, dat is het aardige, dus dat, dat is er, in ieder geval is zich leven. Dat is al het belangrijkste. En heb er wel gelijk dat... in, want ik mocht van jou strenge redactrice maar één punt noemen, maar het laten hangen van te jonge kinderen is mede een oorzaak van verloedering. Daar kun je hoog en laag springen, Dat zal iedereen bevestigen ja. die ermee te maken Maar Pardon zijn. meneer Van de, ik, ik, ik ging tot, mijn moeder wist het niet, ik was tot drie uur ochtends op straat. Je leert hele goede sociale vaardigheden, waardoor je radioprogramma's kan maken later. Wat? En ik zou zeggen, laat jongeren tot vier uur ochtends op. U bent gewoon zo'n sokken piva. Van de meneer van Dijk. Je zal zeggen, ik ben een stuk jonger dan jij, ik heb zelf in zo'n wijk gewoond, ik kreeg huurverlaging aangeboden als ik daar maar bleef wonen, want ik was ja. een van de mengers ja. uh, die het sociaal niveau beïnvloeden, laat ik het maar heel ja. bescheiden zeggen. Meneer Van Dijk, ik dank u hartelijk. Uh. dat. U ja, ik, mag Echt ik nog iets zeggen over, over, over die twee dingen, want het zijn ja. twee hele belangrijke onderwerpen, Eén wat de meneer naar voren brengt is de, de, de criminaliteit de onveiligheid en twee, menging. Het eerste moet je toch zeggen, meneer, dat als je kijkt naar de cijfers... dan zie je dat het, dat het in het oude noorden in deze wijk sterk is verbeterd. Ja. Ja, er is veel minder probleem als in het verleden. Ja. Dat is één. Dus je zou kunnen zeggen dat het gemeentelijk beleid werkt. Het tweede, wat menging betreft, dat is ongelooflijk ingewikkeld... maar we zitten in de Randstad en Nederland heeft... en de steden als New York en Londen hebben ook 175 nationaliteiten... dat geldt ook voor Amsterdam en dat geldt voor Rotterdam. Dat is een realiteit. Dat maakt ook deze stad vitaal, dynamisch, noem maar op... Ik vind wel dat in zo'n wijk als het Oude Noorden dat je moet proberen dat het niet te eenzijdig van samenstelling ja. is. Dat je ook ondernemers hebt. Dat je middengroepen die je opgroeien... dat je probeert te behouden. Of soms zelfs dat ze je de binnen probeert te krijgen. Maar is dat niet de maakbaarheid van de samenleving? Dat is het. Ik weet waar ons verschil is. Nee. Jullie geloven, meneer wins en Enkbersen... u gelooft in de maakbaarheid van de ja. samenleving. En ik ben zo'n nihilist. Die gelooft dat ja, de ja. mens slecht is. Ja, maar dat nou ja, is jammer dan. zuid laat het ooit laten zien. Je krijgt dan een beetje cynisch word je dan, als je een nihilist gaat worden. Nee, de Maakbaarheid gaat niet helemaal werken. Maar je kan toevallig ontmoetingen, kan je wel Orderen. Toeval kan je handje helpen. Dat deed Johan Kruijf ons ook geleerd. Dus als je een goed plein hebt waar je goed mensen tegenkomt, waar mensen wat doen. Ja. Als je winkels hebt waar mensen wat doen. Als Albert Heijn of Aldi of Dirk van der Broek terugkeren in een wijk. In plaats een van een buitenkant. Is. Als er een goede school is met een schoolhek waar je pas staat te praten met elkaar. Een goed beurthuis wanneer de, wat de ene dag over is. Dan, ja, om er iets te noemen. Dan komt er weer wat beweging in het ding. En dan wordt het weer wat aardiger. En dan is de samenstelling, zal mij tweeënhalf keer worst zijn. Okay, het zo ik mag ik zeggen. moet wat dingen voorlezen. Frank van Elten woont zelf in Amsterdam, Geuzeveld, Slotermeer. En die zegt. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat niet overal alle geld op de juiste plaats besteed wordt. Ja. Maar hier in Gooseveld, ja. Slotermeer, ben ik buitengewoon tevreden. Want de sfeer in onze wijk is er beduidend op vooruit gegaan. Ja. Um, Sandra Lammers zegt... geschiedenis herhaalt zich met de Fenixwijken. Kijk uh, uh, naar Eiburg... waar ze nu al problemen beginnen te krijgen. Dat is in week. Ja. Uh, dus, dus, dus als je ook al begint met nieuwe weken, dan zie je ze verloederen. Ja. Meneer Wint-Semius, hoe hou je dat tegen? Door nou, een beetje na te denken van tevoren... als je uh, de Fenixwijken... bijvoorbeeld is heel iets mals. Die hebben we neergezet als 3B-buurten... Ja. voor bruiden, bruide, baby's. Als die kinderen tien jaar oud zijn... dan, dan heb je andere wipkippen nodig. Dan heb je andere uh, dingen nodig. Als ze vijftig, vijfentwintig... Uh, jaar oud zijn, dan is die wijk niet meer goed ingericht. Ja. Dus we hebben het wijk te eenzijdiger gemaakt. Oké. Okay. Dat kan niet. Er um, is een vraag van uh, uh, Royce. Wat is volgens jou de oplossing voor de probleemweken? Waarom werkt het niet, meneer Winssemius? Want meneer Engbert, zo 50 jaar geleden... had je hier in het noorden geen subsidie en al dat soort dingen. Ja. En toch wilde die weken goed... Moeten we niet zeggen, stand of reis. 50 jaar geleden waren die wijken goed. Dat, dat, dat, dat. Ik denk dat niemand het zou willen ruilen over 50 jaar geleden. Hier heb je het muurtje waar Koeremo heeft leren voetbal nog in deze wijk. Uh, dat is lang geleden hoor. En dat waren niet zulke beste wijken. En, en 50 jaar geleden werden natuurlijk door werden scholen gebouwd. Ja. En er werden ja. kerken gebouwd de, de, de, de, de, de woningbouwcorporaties waren nog in handen van de overheid. Het is onzinnig om te beweren dat 50 jaar geleden... er geen publiek geld in deze wijk werd gestopt. Luisteraars, het is zelden dat ik iets moet bekennen... maar ik geef toe dat ik uit mijn nek klet. Pieter Witt, en Engbertsen, jullie hebben me langzaam overtuigd. Richard Vrenger zegt, mijn commentaar... ik moet niet meer praten over ons belastinggeld. We kiezen een bestuurregering om een bepaald beleid... wat zich goed als slecht uitvoeren. Die term ons belastinggeld is uit de VS komen overwaaien. Het is gewoon belastinggeld en niet van ons. Meneer Wintsemius, die manier van denken, ja. uh, kijk waarom ik steeds ons belasting ga, ik wil dat we bewust moeten zijn dat de ja. overheid geen geld heeft ja. en dat overheidsbeleid ons beleid is. Als we ja. kijkt naar het draagvlak voor ja. het wijkenbeleid, is dat ja. wel voldoende in Nederland? Ik vind dat het best beter kan. Uh, we hebben voortgang gemaakt, maar de laatste tijd is het een, een slag teruggekregen. En uh, dat is zonde, want nog een keer. Tien jaar heb je nodig en dan krijg je beweging in de buurten. Ik heb nog 30 seconden. U kwam de bus binnen. Woont u hier? Ja, ik woon hier. Ik woon hier in Schuimboven. En ik hoorde dat er een gebrek was aan Nederlanders. Nou, witte ja, mensen ja. zijn nu. Me. Ja, hier ben ik. Ja, ja. ja, u bent ook nog een mooi wit mens. <laughs> Meneer Witsibius, denkt u dat het draagvlak er blijft? Want we moeten bijna afronden. Denkt u dat het draagvlak er blijft? Ja, zolang, er, zolang we dit soort buurten hebben waar nog steeds die vragen liggen, dan moet je doorgaan. En dat moet je langer doen en dat moet je vragen van alle politieke partijen. Hey, als je dit niet periode van 10 jaar doet, dan is het zonde van je geld. Dat doe je het wel, dan kan je een slag maken. Luisteraars, um, ik, ik kom heel vaak in deze week en ik vind het ontzettend leuk. U merkt het ook in het radioprogramma, de gezelligheid, hoe mensen binnenkomen lopen. En ik moet toegeven, Pieter Winsemius, uw kijker op uh, is heel overtuigend. Alleen jammer dat bij de uitvoering niet iedereen dezelfde deskundigheid heeft als u. Als dat het geval zal zijn, dan denk ik dat het iets makkelijker zal zijn. Tot morgen, namaste, dag!